7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... David-Jan Godfran, onze correspondent... over de spannende burgemeesterverkiezingen in Moskou. En in Brussel en Den Haag... wordt er gepraat over arbeidsmigratie. Dat kan best nog wel eens spannend worden. Nu is het NOS-journaal. Hier is Mark Visser.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 Tot nu toe heeft Zweden van alle Europese landen het ruimhartigst. Dat land vangt 8000 Syriërs op en laat ook hun familie overkomen. Duitsland heeft plek gemaakt voor 5000 vluchtelingen. Nederland heeft toegezegd 250 Syriërs op te nemen. Nederlandse media hebben een speciale site geopend voor klokkenluiders. Het is een soort doorgeefluik. Via de site kunnen ze documenten en beeld- en geluidsfragmenten... doorspelen aan de media, zonder dat ze zelf bekend worden. NOS-onderzoeksjournalist Hugo van der Parre legt uit hoe het werkt. Uh, op deze site kunnen mensen anoniem documenten uploaden. Die documenten gaan dan via allerlei computers over de hele wereld uh, naar ons toe. Wij kunnen van onze kant de site openen, de documenten uh, ontsleutelen... En kijken of dat interessante informatie is. De site heet publieks.nl en is een initiatief van onder meer de NOS, het ANP en landelijke kranten en weekbladen. Een klokkenluider kan zelf kiezen aan wie hij zijn informatie wil geven.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 De vraag was meer van haalt Sobyanin de 50 Is dat niet zo? Dan moet er namelijk een tweede ronde komen. Een tweede ronde uh, tussen Navalny en Sobyanin. En dat zou voor Sobjanin, voor de Kremlin-kandidaat... Uh, toch wel een, een grote tegenvaller zijn geweest. Die tweede ronde is nu niet nodig. Navalny kreeg ongeveer 27 van de stemmen. De definitieve cijfers worden later vandaag bekend. Nederlandse officieren hebben steeds minder vertrouwen in het beleid van minister Hennis Plasgaard. In een opiniestuk in Trouw schrijft generaal-major buitendienst De Jonge... dat er een onwerkbare situatie ontstaat door de bezuinigingen en het gebrek aan visie bij de minister. Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is, zo schrijft hij. Het is de vraag of de samenhang in de krijgsmacht wel overrijft blijft. De Jonge zegt dat minister Hennis de politieke moed moet tonen om beleid uit te zetten... dat verder rijkt dan haar eigen regeerperiode. In Den Haag heeft de politie vijf mannen opgepakt... die een radicale islamitische betoging wilden houden. In totaal waren zo'n veertig mensen op de bijeenkomst... in de wijk Zegbroek afgekomen. De protest was aangekondigd op sociale media... maar er was geen toestemming voor gevraagd. Op foto's was een vlag van een islamitische terreurbeweging te zien. En daarom besloot de politie in overleg met het OM... en de Haagse burgemeester van Aartsen om in te grijpen. De vijf mannen die werden opgepakt... wilden zich niet legitimeren en verzetten zich tegen de politie. Serena Williams heeft voor de vijfde keer de US Open gewonnen. Ze versloeg in de finale in drie sets. Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het werd 7-5, 6-7 en 6-1. Het is de zeventiende Grand Slam-titel van Williams. Voor Williams was de overwinning een opluchting... omdat ze niet tevreden was met de rest van het jaar. Ik was niet blij met mijn in de andere twee slams. En niet tot de van één. Ik uh, een Grand Slam. Under my belt this year. was ook Nederlands succes. Bij het rolstoeltennis werd de US Open gewonnen door Aniek van Koot. Winterswijkse van 23 versloeg in de finale de Duitse favoriete Sabine Ellerbrock.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 Nou, dat zal zeker wel. Uh, we moeten nog even afwachten. Voorlopig zitten we met een aantal aanrijdingen. Ook eentje net over de grens in uh, België. Uh, vooral van belang voor verkeer vanuit Eindhoven naar Antwerpen. Dat kan voorlopig beter niet via de E34 rijden. Maar via Tilburg-Breda over de A58, A16 en de E19. In eigen land een lange file nu op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen af het Hoenelo en Voorthuizen 11 kilometer. Bij Voorthuizen is alleen nog de linker linkerrijschok dicht. Verkeer op weg naar Hengelo kan het beste omrijden. Vanaf knooppunt Beekbergen, ik moet zeggen richting Apeldoorn. Omrijden vanaf Beekbergen, dan de borden Arnhem-Ede volgen. De route over de A50, A12 en de A30. Op de A13 daarna Rotterdam begint vast te lopen bij Klein Kleinpolderplein in 6 kilometer. En dat heeft weer te maken met de aanrijdingen op de A20, gouden richting Hoek van Holland. Tussen knoopend Herbrechtseplein en Spaanse Polder 7 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. Strijd om het burgemeesterschap van Moskou lijkt wel beslist. Maar is het ook allemaal eerlijk verlopen? Hoort u zo. Tot voor kort alleen voor institutionele beleggers.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 Q helpt telefonisch, online of bij u op de zaak. En zorg dat u snel verder kunt. Maak kennis met onze Q-experts op KPM.com/Q. KPN doet het gewoon. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Dat wordt weer inslaan, hamsteren, meepakken en inladen maar. Meer dan duizend producten in prijs verlaagd. Gewoon bij Albert Heijn. Ja, Nederland houdt van gratis. Daarom nu bij C1000. 1 plus 1 gratis. De supermarktoorlog is uitgebroken. En bij 1 januari is het zover. Dan mogen Roemenen en Bulgaren hier komen werken. Dat vindt niet iedereen een goed idee. Het kabinet wil een mogelijke toestroom van die Oost-Europeanen -Oost namelijk indammen... om te voorkomen dat ze de Nederlandse werknemers gaan wegdrukken van de arbeidsmarkt. Minister Asscher van Sociale Zaken probeert in Europa steun te krijgen voor nieuwe en strengere regels. Ik wil ook in Europa meer aandacht voor de nadelen van het vrije verkeer van personen. Sociale dumping, uitbuiting van werknemers, maar daardoor ook voor Nederlandse werkzoekenden en Nederlandse bedrijven... Geen eerlijke competitie. Maar daarvoor moet dan het vrije verkeer van mensen en goederen... wel ingeperkt worden. En dat is toevallig wel een van de belangrijkste uitgangspunten... van de Europese Unie. Toch ziet Ascher de steun voor zijn plan wel groeien... zei hij afgelopen woensdag. Wat heel positief verloopt zijn mijn gesprekken met andere landen. Uh, of het nou gaat over Oost-Europese landen... waar we nu afspraken mee maken. Roemenië, Bulgarije, Polen, Kroatië. Of uh, landen waar veel arbeidsmigranten naartoe gaan... waar we samen mee optrekken. Dat gaat goed. Bij de Europese Commissie zelf zie je nog wel heel veel afhoudende reacties. Ze willen het probleem eigenlijk niet zien. Ze vinden eigenlijk dat het probleem niet bestaat. Ze zijn heel bezorgd dat mensen ook over de nadelen van Europa willen praten. Ik denk dat die fase nu maar eens afgelopen moet zijn. En dat we toe zijn aan een eerlijk gesprek. Juist als je Europa verder wil helpen, moet je de nadelen durven aanpakken. En als je krijgt ook steun van de Europese vakbonden. Werner Bühlen van de Europese Federatie van Bouw- en Houtwerkers.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 Ik ga erover praten met socioloog, professor Engwessen van de Universiteit van Rotterdam. Meneer Engwessen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben een van de gasten op een speciale top die er vandaag over wordt gehouden in Den Haag. U deelt de zorgen van de minister niet. Waarom uh, heeft hij geen gelijk? Nou ja, ik deel de zorgen van de minister ten dele. Ja, dat is één. Het tweede is: in hoeverre zijn we in staat om zeg maar, die, die arbeidsmigratie vanuit Bulgarije en Roemenië in te dammen? We hebben afgesproken het vri vrije verkeer van werknemers. Ja. Per 1 januari 2014 hebben ze ook vrij toegang tot de arbeidsmarkt. Niet alleen de arbeidsmarkt van Nederland, maar van alle andere landen van de Europese Unie. En ik, ik zie niet dat er politiek draagvlak is om daar iets tegen te doen. Nee. En nu, en, nu is naar die gedeelde zorgen. Welke zorgen nee. deelt u wel? Nou, kijk, dus de zorg is dat a. we hebben economisch profijt van die arbeidsmigratie voor bepaalde sectoren, maar twee, we hebben ook gezien dat het in bepaalde delen van Nederland, in de grote steden Den Haag en Rotterdam en in de bepaalde uh, rurale regio's, dat je te maken hebt met problemen van overbewoning, met overlast, dat er sprake is van op, op een zekere schaal van uitbuiting, schijnconstructies. Hè, dat zijn zeg maar, in het kielzog van de arbeidsmigratie een aantal. Economische, sociale zorgen. Ja. De vraag is hoe groot is de omvang daarvan. He, en er wordt nu gesuggereerd dat uh, die arbeidsmigratie dat op grote schaal uitbuiting plaatsvindt, dat op grote schaal schijnconstructies, dat, dat verdringing op grote schaal plaatsvindt. En als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek daarover, dan kan je dat niet waarnemen. Ja. Natuurlijk, je ziet een aantal nadelen, maar ik denk dat de voordelen toch omvangrijker zijn. Ja, Want het is heel simpel om um, even naar het verleden te kijken, een zeer recente verleden. Wat, wat zijn onze ervaringen met de Polen. Kijk, het is, is interessant dat nu in, in deze uh, conferentie met name de Bulgaren en de, en de, en de Roemenen centraal staan. Nog niet zo lang geleden was de zondebok was de Pool. Ja. En nu lijkt het erop dat de Pool die, nou, dat hij nou gunstig afsteekt. En dat we nu zeggen van nou ja, kijk, nou hebben de, de, de horde van de, van de Roemenen en de Bulgaren komen eraan. Maar dat, dat zal niet het geval zijn. En we hebben toch uh, relatief gezien, goede ervaringen met de polen, zou ik zeggen. Er zijn een aantal problemen die hebben te maken met waar ik het net over sprak. Met overbewoning. Soms drinken ze te veel in het weekend. Maar uh, gelijk op de omvang ervan, is de arbeids of die is de integratie relatief geruisloos. Uh, verloop. Als je het vergelijkt met de gastarbeiders. Ja, Toch uh, hebben we natuurlijk ook wel de, de, de zorgen gekend, maar ook de voordelen daarvan. Het Westland wilde graag die Polen behouden. Toen destijds minister Kamp de, de, de belemmeringen wilde opgooien. Ja. Waarom zou dat dan nu niet zo zijn? Is er geen werk meer voor, voor nog weer een nieuwe groep? Nou ja, dat is het punt. Hè. Dus de, de, de vraag is, zullen ze al masken naartoe gaan? En dan zijn, Waarom zouden Bulgaren en Roemenen op dit moment naar Nederland vertrekken? Uh, het is om arbeidsmigratie als er werk is. En, en we zien nou dat, dat vanwege de economische crisis de vraag naar arbeid veel beperkter is. Mm -hmm. In de tweede plaats is, mensen komen hier naartoe omdat hier netwerken zijn. Migranten die hen opvangen. Maar we, we spreken over heel gefragmenteerde gemeenschappen. Hè. Dus het ligt heel anders dan bij de Polen of bij de Turken of de Marokkanen. Dat is twee. Drie, uh, Gaan ze je naartoe om gebruik te maken van onze sociale zekerheid? Nou, de toegang tot de sociale zekerheid is fors afgeschermd. Dan heb ik het nou niet over die, die, die, die fraude rond die toeslagen. Maar je moet een tijdje gewerkt hebben wil je een WW-uitkering krijgen. Je moet ergens gevestigd zijn wil je toegang krijgen tot de bijstand. Dus als je geen werk hebt, geen recht hebt op sociale zekerheid... er is ook geen netwerk van mensen wat je, dat je op kan vangen. Wat, zie, wat, wat, wat moet je dan doen? Dan is het een veel te duur... Een veel, te, een veel te ingewikkeld land om te verblijven. Maar dat dus weten je... zij misschien niet. En misschien vallen ze makkelijk in handen van mensen die uh, geen goede bedoelingen hebben. Die schijnconstructies aan het opzetten zijn. En, en dat gebeurt. En dat, maar we zien op dit moment dat het met name op incidentele schaal gebeurt. We zien ook overigens uh, dat de, de landen waar deze groepen naartoe trekken... Nederland is niet het favoriete bestemmingsland, dat is met name Duitsland nu. Ja. En in het verleden waren dat Spanje, Italië, Griekenland. Hè. En dus de grootste groep zit al in Europa. Een beperkte groep zal ook hier naartoe komen, dat weet ik, ik heb daar onderzoek naar gedaan... Um, en er zijn schijnconstructies. Hè, dat zien we. Met ja. name zeg maar, uh, de posted workers, waardoor je tegen condities werkt... die onvergelijkbaar zijn van Nederland. En die uh -huh. zou Nederland moeten aanpakken. Dus daar ligt eigenlijk het, ik denk, de betekenis van de uitspraken van de minister... veel harder dan tot voor kort zeg maar, de uitwassen proberen aanpakken. te bestrijden. Ja. Nog even kort, meneer Engelsen. Want wat, wat zegt u nou tegen de minister? Want in, in Brussel moet je volgens mij niet zijn. Want ik zei het al, het is een van de beginselen van de EU. Uh, wat zou die moeten doen om dit in de hand te krijgen? Vooral. Ja, ik... Dat aanpakken, de criminaliteit aanpakken? Ja, je, je moet zeg maar, de, de, de criminaliteit aanpakken. De schijnconstructies, de uitbuiting, dit aan de ene kant. En in de tweede plaats moeten we nadenken... ook binnen Europa over integratiebeleid... He, want veel van de zorgen hebben te maken dat mensen gebrek geïntegreerd zijn. En we hebben het wonderlijke, zeg maar, in, in, in Europa. Dat als je van buiten Europa komt. He, ik noem maar wat, uit Turkije of noem maar op. Dan ben je, of, of, of, of Marokko of in andere landen ben je inburgingsplichtig. Maar binnen de Europese Unie is dat niet noodzakelijk. Ja. Het zou best goed kunnen, heel goed kunnen zijn dat, dat een Turks sprekende Bulgaar. dat ze mo daar moeten zeggen. daar moeten we iets aan doen. Daar moeten middelen zijn, ook van, vanuit Europa. om zeg maar de integratie uh, van, van Europese burgers. En het vrije verkeer van Europese burgers soepeler te laten verlopen. Ja, ja. En ik vind ook dat Europa dus de zorgen, dus de nadelen van de arbeidsmigratie moet onderkennen. Maar ik zie helemaal niet dat er ruimte is om daar iets aan te doen. En want we weten ook op dit moment ja. dat er forse aantallen Nederlanders naar Duitsland gaan op dit moment. Ja. Omdat de economie da daar bloeiend is. Dat, we, dat vinden we ook een heel belangrijk dat dat kan blijven gebeuren. Goed, meneer Engbussen, het is uh, duidelijk. Hartelijk dank voor uw verhaal, voor uw uitleg. Socioloog, professor Engbussen van de Universiteit van Rotterdam. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. T66-kamerlid Gerard Schouw wil dat rechters vaker gaan kijken naar de inhoud van asielzaken. En niet alleen naar de procedures. Zijn plan legt hij zo dadelijk uit. Eerst naar Rusland, daar werden gisteren burgemeesterverkiezingen gehouden. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar Moskou, waar voor het eerst sinds 2000 sprake was van een echte verkiezingsstrijd. Die is hoogstwaarschijnlijk gewonnen door de zittend burgemeester Sobjanin. Een Kremlin-kandidaat. Maar zijn tegenstander, de oppositieleider Navalny, vertrouwt het niet. En hij roept op tot straatprotesten. We gaan naar Moskou. Correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, wat is er dan volgens Navalny fout gegaan? Nou, volgens uh, Navalny is, uh, is er uh, fraude gepleegd gisteravond... met name bij het, het van, uh, tel, tellen van de stemmen. Overdag leek het allemaal wel mee te vallen met, uh, met de fraude. Met uh, nou ja, wat je vaak ziet, carousels en stembussen... die uh, buiten het oog uh, van, van waarnemers worden volgestopt. Maar tijdens het stemmen, uh, tellen van de stemmen nogmaals is het dus misgegaan volgens Navalny. Uh, de uitslag is met bijna alle stemmen geteld dat uh, Sobyanin... 51% van de stemmen heeft gehaald en Navani zelf 27. En die 51% is belangrijk, want als dat onder de uh, 50% zou komen... dan is er een tweede ronde uh, nodig. Vandaar dat het... Uh, ja, het is een dubbeltje op zijn kant. En uh, Navani wil dus, en die roept ook op... Uh, om tot een tweede, tweede ronde te komen. Hij heeft voor vanavond al een demonstratie uh, aangekondigd. En we moeten eerst zien uh, hoeveel mensen daaraan mee gaan doen. Ja, al met al was spannend... Ja, het was een, een voor het eerst in, in, in jaren was het een spannende verkiezingsstrijd in Moskou, in heel Rusland eigenlijk. Um in Moskou was de, was de opkomst eigenlijk bedroevend laag. Ongeveer een derde van de mensen is komen stemmen. En dat zou in het voordeel geweest zijn van Navalny... omdat zijn aanhang ja, heel vast besloten uh, was... om hun kandidaat toch gekozen te krijgen. De rest van de Moscovieten kan het eerlijk gezegd niet zo gek veel schelen... wie daar in het, bur, in het burgemeesterskantoor zit. Dus die lage opkomst is in zijn voordeel geweest. Maar nogmaals, hij zegt dus dat er gefraudeerd is en uh, wil een tweede ronde. Ja. En Navalny, zijn rol is uitgespeeld? Um, dat hangt er helemaal van af. Ten eerste van hoeveel mensen er aan die protesten gaan meedoen. Of die echt heel veel mensen achter zich kan krijgen. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar na de presidentsverkiezingen... toen er meer dan 100.000 mensen in de straten van Moskou uh, protesteerden. Maar het hangt ook ergens anders vanaf. Uh, Navalny is in juli veroordeeld... wegens de verduistering van een par uh, partij Hout tot vijf jaar strafkamp. Daar heeft hij hoge beroep tegen aangekondigd. En tot ieders verrassing mocht hij dat hoge beroep uh, afwachten... Op... Vrije voeten. Uh, maar hij kan dus in feite elk moment gearresteerd worden. Uh, die, dat hoge beroep moet nog dienen. En bovendien loopt er nog een aantal andere strafzaken tegen hem. Dus ja, dat hangt allemaal als een zwaard van Damocles uh, boven hem. En ik denk dat als hij echt een bedreiging gaat vormen voor, uh, voor, voor de macht... zal ik maar zeggen, dat ze hem dan toch uh, heel snel in het cachot zullen stoppen. Ja, dan herinneren ze zich weer aan het hout. David-Jan Godfoy over de burgemeestersverkiezing in Moskou. Elander van der Velde over de files... Het valt me nog uh, eigenlijk niet uh, tegen. Valt me reuze mee. Goed nieuws over de A20. Daar zijn de rijstroken weer open aan een Van Gouda naar Hoek van Holland staat nog wel bij Spaanse polder 6 kilometer. En door die file op de A20 loopt het een beetje vast ook op de A16 nu... van Breda naar Rotterdam. Voort knopen ter Brechtseplein 7 kilometer. De consument is de winnaar, want er is weer een supermarktoorlog. De acties buitelen over elkaar heen. Kopen, kopen, voordeel, voordeel. Marno Remmers, hoe is dat in de buurt? Super. Ja, bij uh, vader en zoon Koot betaal je natuurlijk wat meer. Hier, zilvervlieslijst, pak 1,19 euro. vlug vluchtko vluchtkokend, 1,9 euro. Maar ze hebben ook kattenvoer, ze hebben ook appelsap. Ze hebben ook, en dat is belangrijk, zegt vader Koot, vers fruitsalade, groenten. En net zijn de broodjes afgebakken. Je betaalt natuurlijk hier iets meer. Aanbiedingen, dat doen ze niet aan. Nou ja, de aardbeien, die zijn in de aanbieding. Ja, daar hebben wij altijd hele mooie, goedkope aardbeien staan. Waar halen jullie dit nou allemaal vandaan? Dat komt rechtstreeks bij een boer vandaan. Het is echt ja, vers. Vers kan het eigenlijk niet. Maar ik noem net de pakken Macronio bijvoorbeeld. Waar halen jullie dat? Uh, dat komt bij de spaar vandaan. Wij zijn, zoals ze dat dan noemen, lid van de spaar. En dat is dus eigenlijk onze inkomcombinatie op die manier. De spart dat het nog bestaat... Nou. Uh, ja, dat bestaat nog steeds, ja. Gelukkig maar jullie kunnen niet zo stunten met de prijzen... wat Albert Heijn nu heeft aangekondigd. Dat kan niet. Nee, dat kunnen wij niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Daar zijn wij te klein voor om dat op die manier te kunnen aanpakken. En toch vertelden jullie mij vanochtend... vrezen jullie die supermarktoorlog niet? Uh, nee, dat niet, omdat wij gewoon wel een andere functie hebben... dan een echt grote supermarkt. Wie komen hier? Uh, vooral de mensen in de buurt. En dan is dat uh, ja, gewoon iedereen die eigenlijk wel woont... die komt hier zijn boodschapjes halen. Uh, zijn dagelijkse dingen, uh, vergeten dingen... Ja, als je, iets, als je niks in huis hebt en je krijgt toch mensen te eten... dan kun je hier alles halen tot en met de Franse kaasjes toe. Vader Coot zit ondertussen de krant te lezen. Heeft koffie gezet voor ons. U kent die supermarktoorlogen ook wel, hè? Ja, die zijn natuurlijk bekend. Ja. Is dat eigenlijk een truc? Ergens wel. Ja? Ja. Hoe werkt die truc dan? Nou, goed. Eh, vandaag Jantje en morgen Pietje. Zo zogenaamd. Ja. Heel goedkoop. Verder. Een paar dingen met verlies verkopen. Uh, ook erbij. Ja, dat zijn een beetje de, de trekkertjes. En ondertussen de betaal je te veel voor algemeen... de zak chips. Over het algemeen de krattenbier. Oh ja? Ja, dat is... De, en en uh, eventueel koffie. O, o, of thee. Ja. O, of en ondertussen en we... moet je ook die andere dingen hebben. Daar ga je niet meer voor omrijden. En dan betaal je uiteindelijk aan het einde uh, van de streep. Uiteindelijk, uiteindelijk kom je op hetzelfde uh bedrag uit. Ja. Dus, dus, maar uh... goed dat uw zoon nog de zaak heeft, hè? want u zou volgens mij niet zonder kunnen. Uh, nee, ik niet. Nee. <laughs> nee. Om acht uur gaat de zaak hier uh, open in, uh, in Utrecht. Aan het griftpark zitten jullie. Uh, ik hoor zelfs dat jullie nog thuis bezorgen ook, hè? Ja, dat klopt. Ja, wij doen thuis bezorging. Vooral de oudere mensen die het zelf allemaal niet meer kunnen. Dus dan brengen wij thuis. Die bellen een dag van tevoren op. En de volgende dag krijgen ze netjes tot in de keuken de boodschappen bezorgen En jullie kennen alle klanten ook nog eens? Eh, wij kennen alle klanten, ja, dat klopt. Dat kennen een... de sores en de mores van de mensen uit de buurt? Eh, vaak wel, ja. We horen heel veel. Dat... Dus jullie zijn niet bang om opgeslokt te worden of te verdwijnen? Eh, daar zijn we niet bang voor, nee. Wij gaan er nog steeds vanuit dat we gewoon goed door kunnen gaan. Straks gaan de TL-lampen aan en gaat de supermarkt open. Ondertussen gaan wij ons verplaatsen naar inderdaad die stuntende grote grutter. Maar of we ook welkom zijn, Marcel, ik denk het niet. Ik oh, denk het niet. Waarom niet? Nee. Heb je je portemonnee nou, toch ja. bij je? Ja, dat wel, ja. Nou, dat wel. welkom. Ja, lijkt ja. mij. Maar goed. Onderdeel van de stratego. Ja, we wachten het af. Mino, succes. Ik spreek je zo dadelijk. Nederlandse rechters moeten zelf onderzoek kunnen doen in asielzaken... en niet alleen maar afgaan op de conclusies van de IND, vindt D66. Nu kijken rechters alleen of de juiste procedures zijn gevolgd. Tweede Kamerlid Gerard Schouw komt met een initiatief wetsvoorstel hierover. Meneer Schouw, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor onderzoek wilt u de rechter dan laten doen? Nou, Het is belangrijk dat uh, het asielbeleid in Nederland humaner en rechtvaardiger wordt... En wat we nu zien is dat de inhoudelijke beoordeling van het asielrelaas zit bij de IND-ambtenaren. Die kijken naar bepaalde zaken, maar die zien ook wel eens dingen over het oog. En dan komt een zaak bij de rechter. En dan mag de rechter niet meer inhoudelijk kijken naar de zaak. Dus het is heel bijzonder eigenlijk dat de rechter in Nederland, als het gaat om asielzaken, niet aan waarheidsvinding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 En in Nederland is dat nog niet het geval. Dus dat willen we graag veranderen. En hoe zit het op het ogenblik met de rechter als die nou een zaak voor zich ziet... en zegt, denkt van, nou, dat klopt volgens mij niet. Mag hij zelf niet nu al gaan kijken, niet zelf wat onderzoek? De rechter mag kijken naar de procedure. Dus is de procedure uh, juist geweest. Maar de rechter mag niet in asielzaken kijken naar de inhoud uh, van de zaak. Als de rechter, en daar hebben we ook jurisprudentie over... als de rechter toch zegt, nou, ik denk dat dit inhoudelijk niet klopt... Dan wordt de rechter weer teruggefloten naar de Raad van State. Want dan zegt de Raad van State, beste rechter, dat is niet uw taak. Nou, dat is natuurlijk een hele merkwaardige manier van zaken. In de meeste Europese landen toetst de rechter ook gewoon inhoudelijk. En ja, ik zei net al, het Hof van Justitie, dat is toch een van de hoogste rechtsinstanties in Europa. Die heeft gezegd, Nederland moet dat veranderen. Maar de minister, de staatssecretaris, staatssecretaris Steven, neemt geen initiatieven... Dus daarom doet D66 maar. Maar meneer Schouder, moet het ook wel kunnen, want waar kan de rechter zich bijvoorbeeld laten informeren? Nou, het is natuurlijk niet de bedoeling dat de rechter het inhoudelijke werk van de IND overdoet. Maar soms worden daar ook fouten gemaakt. En dan moet er een mogelijkheid zijn dat een rechter toch kijkt of het asielrelaas van uh, iemand die asiel aanvraagt, of dat geloofwaardig is. Maar of hoe dan? De... Waar, waar hij... haalt hij zijn informatie dan vandaan? Die informatie komt uh, van degene die de asielaanvraag doet. Dat wordt vaak nog ondersteund door organisaties als UNHCR, Vluchtelingenwerk. Uh -huh. Maar hoe betrouwbaar uh, is afvragen. dat, denkt u? Wat zegt u? Hoe betrouwbaar is dat, denkt u? Uh, nou ja, dat is vaak betrouwbaar. We hebben natuurlijk. Een, ik zal u een geval noemen van een Iraanse topsporter. die wel identiteitspapieren had, maar geen uh, reispapieren. En de IND twijfelde over het aantal dreigtelefoontjes dat deze man had gekregen uit Iran. Want de ene keer noemde hij een ander aantal dan de andere keer. Ja, dat kan gebeuren. Daardoor werd die aanvraag afgewezen. De rechter in Nederland zei van nou, uh, dat kan je toch zomaar niet doen, want wij geloven wel dat die dreigtelefoontjes kloppen. Nou, uiteindelijk werd dat voorstel weer vernietigd door de Raad van State. Zie je dat op kleine details? Uh, mensen- een verblijfsvergunning wordt uh, geweigerd. Ja. En de rechter wil daar ook gewoon naar kijken. Ja, en dan vindt u dat de rechter daarin uh, zijn eigen afweging mag maken. Heeft de rechter daar wel tijd voor in het land? Ze zijn al overbelast. Nou, het voorkomt uh, verdere procedures. Want uh, als een uh, rechter niet naar de inhoud moet kijken, mag kijken... Ja, dan zoekt een asielzoeker het vaak weer hoger op. En dat zijn echt tijdrovende uh, en ingewikkelde procedures... Terwijl als de rechter, wanneer daar aanleiding voor is... want hij moet natuurlijk niet al die zaken over doen... maar wanneer hij daar aanleiding voor ziet... dan onmiddellijk ook een uitspraak kan doen... ja, dan levert het tijd op in plaats van dat het meer tijd gaat kosten. Gerard Schouw voor D66 in de Tweede Kamer. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Na half acht hoort u Geo Lippens. Dan hebben we het nog maar even weer over Tokio, de Olympische stad van 2020.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 Klokkenluiders die op een veilige manier in contact willen komen met de pers... kunnen vanaf vandaag terecht bij De Site is een initiatief van onder meer de NOS, het ANP en landelijke bladen. Publieks is een soort doorgeefluik. Via de site kunnen klokkenluiders documenten, beelden en geluid doorspelen aan de media... zonder dat ze zelf bekend worden.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 in Den Haag heeft de politie gisteren vijf mannen opgepakt... die een radicale islamitische betoging wilden houden. In totaal waren zo'n 40 mensen op de bijeenkomst in de wijk Zegbroek afgekomen. Protest was aangekondigd op sociale media, maar was geen toestemming voor gevraagd. En daarom werd besloten om in te grijpen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een dochter gekregen. Dat heeft oud basketballspeler Dennis Rodman gezegd. Rodman noemt zichzelf een vriend van de Noord-Koreaanse dictator. Hij logeerde onlangs in het buitenverblijf van de familie Kim Azee... en heeft daar het meisje zelf vastgehouden, zegt hij. Dat is het Nieuwsoverzicht. Naar de verkeersinformatie bij de AWB, Jolanda van der Velde. Het wordt hier en daar drukker. De meeste vertraging zit bij Rotterdam. En ook een lange file op de A1. Dat heeft te maken met een aanrijding. Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Alfred Hoendelo en Voorthuizen 10 kilometer. De linkerrijschok is daar nog steeds dicht. Verkeer richting Amersfoort kan even omrijden al vanaf knopend Beekbergen. Volgt dan de boorden arnhem Edes. De route via de A50, A12 en de A30. Op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer. Had een te maken met de aanrijding op de A20. Daar zijn de ook alweer even open. Van Gouden naar Hoek van Holland staat tussen de Nieuwekerk aan de IJssel... en Rotterdam Centrum nog 7 kilometer. Veel vertraging net over de grens heeft te maken met een aanrijding... op de E34-E313 richting Antwerpen. Verkeer uit de omgeving Eindhoven naar Antwerpen... kan het beste omrijden via Tilburg en Breda. Dat is via de A58, de A16 en de Belgische E19. Het weerbericht van Weerplaza.nl En er is Ben Langkamp, Ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het verkeer weet het al. Het is definitief herfst. Ja, ja, dat kunnen we ook zien op de regenradarbeelden. Daar zien we dat de buien inmiddels al voor de kust liggen. Er zit ook onweer bij. Die buien gaan geleidelijk aan het binnenland intrekken. Tussen de buien door is ook nog wel ruimte voor de zon. hoor. En het wordt zo'n 16 of 17 graden. En er staat een zwak of matige zuidwestelijke wind... Ja. En houden we dat dan de komende dagen zo? Ja, ja dat houden we echt wel vast. Uh, morgen dan wordt echt een herfstachtige dag. Er vallen felle buien, kan omweren weer, er kan flink wat regen vallen. En vooral een stevige wind komt er te staan, uit het westen tot het noordwesten. Die wordt aan de kust mogelijk zelfs krachtig, windkracht 6. Dus dat maakt het herfstgevoel helemaal compleet.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 In reactie daarop zei CDA-leider Simon Buma bij Jinek dat het kabinet er goed aan doet om het pensioenplan aan te passen. Want de verschillen zijn nog heel groot tussen wat het kabinet en de meerderheid van de Eerste Kamer wil. Nou Joost Vullings, goedemorgen. Goedemorgen. We zeiden het altijd riekt naar politieke problemen, maar ja, dat is ook weer niet nieuw. Nee, nee, dit kabinet heeft het natuurlijk moeilijk nu ze al die grote plannen de, de eerste kamer, de, ja, in de Eerste Kamer gaan brengen. Ja, daar moeten ze toch tot een, tot een oplossing zien te komen dit najaar. Hm. En hoe krijgen ze het CDA nou over de streep? Nou, wat, wat voor het CDA en overigens voor ook heel veel andere oppositiepartijen rond dat pensioenplan eigenlijk het springende punt is... Uh, is dat het kabinet... Uh, laat ik het even uitleggen. Het kabinet wil het belastingvoordeel op onze pensioeninleg uh, beperken... En het kabinet gaat er dan van uit dat wij dan ook direct minder willen inleggen per maand. Want ja, als je dan toch nog meer inlegt, dan moet je er belastingen over gaan betalen. En volgens het kabinet maakt het allemaal niets uit voor je uiteindelijke pensioen. Want we gaan immers langer werken, meer jaren werken. Dus dan blijft het pensioen ongeveer hetzelfde. Hm. Maar het grote voordeel voor ons is dat je dan, ja, als je minder premie gaat betalen... We een hoger netto maandloon gaan krijgen. Maar er is natuurlijk één domper voor het kabinet, zeg maar, de domper... De pensioenfondsen bepalen de hoogte van de premie en niet het kabinet. Eh, want die pensioenfondsen zeggen, ja, we hebben dat geld eigenlijk wel nodig... voor onze financiële positie, bijvoorbeeld om kortingen op pensioenen te voorkomen. Ja, en dan zegt de oppositie, ja, we gaan morrelen aan de opbouw van het pensioen... en we moeten nog maar zien of die pensioen uiteindelijk hetzelfde blijven. Het levert helemaal niets op voor de werknemers op de korte termijn. Geen hoger loon. Kortom, weg met dat plan. Maar als het kabinet toch op een of andere manier kan garanderen dat de pensioenpremie teruggaat naar de werknemers... dat we een hoger nette loon krijgen, ja, dan is de kans groot... dat ze het CDA en ook een deel van de rest van de oppositie... over de streep kunnen trekken. Ja, en daar wordt hard aan gewerkt. Want dit wetsvoorstel is uh, belangrijk voor het kabinet, zo niet essentieel. Dit is, dit is zeer belangrijk en inderdaad daar wordt er hard aan gewerkt. Er wordt gesproken met de sociale partners, want die zitten in die pensioenfondsen, dus de werkgevers en de werknemers. Ze proberen dus inderdaad die pensioenfondsen zover te krijgen dat ze toch die premie gaan teruggeven aan de werknemers. Er wordt gesproken met de eerste kamerfractie van het CDA zeggen ze in coalitiekringen. Bij het CDA geven ze dat wel toe, maar zeggen ze over die gesprekken... die zijn niet groots en meeslepend. Kortom, verwachten er niet al te veel van. Maar goed, het kabinet zal echt wel tot, tot de laatste minuut knokken voor het wetsvoorstel. Uh, en ik vermoed dat uiteindelijk in het debat er een, een concessie zal worden gedaan... dat pas in de laatste minuut dit uh, wellicht toch nog goed gaat komen voor het kabinet. Ah, ja, goed. Ja, want het AD-bericht bijvoorbeeld... dat de senatoren van het CDA vanochtend... Uh, dat die misschien helemaal wel niet zo afwijzend zijn. Zoals de nee, nee, Buma doet Dat Dus inderdaad ja. op de achtergrond wel wordt, wordt, wordt gesproken. Ja. En bij het CDA proberen ze dat zo klein mogelijk te houden. Zoals ik zei, er niet groot meeslepend. En bij de coalitie zeggen ze... nou, we voeren gesprekken, dus we hebben goede hoop. Uh, dus er is, er is wel ruimte. Kijk, als het kabinet gewoon een aantal concessies doet, dan, dan vermoed ik dat het CDA wel over te halen is. Maar goed, hoe, hoe werkt zo'n spel? Het CDA zal naar buiten toe zo lang mogelijk volhouden dat het kabinet ergens zijn best moet doen en dat ze er nog lang niet zijn en het kabinet zal proberen ze, ze over te halen... en, en proberen de, de prijs zo klein mogelijk te houden die ze moeten betalen. Maar ja, en, ja dat spel is nu bezig. Ja. En, en wordt dat dan nog lang doorgespeeld? Want komt het deze week in de Eerste Kamer? Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat had het kabinet heel erg graag gewild... dat het al voor Prinsjesdag zou worden behandeld. Want uh, kijk, als het wetsvoorstel uiteindelijk niet doorgaat... dan kost dat het kabinet in hun financiële begroting 2,7 miljard euro. Nou, dat is een enorm gat. Maar er is ook een politiek belang... Uh, want dit is dus, zoals ik zei, de eerste grote hervorming die als wet in de Eerste Kamer komt. En dat is dus eigenlijk gewoon een test van hoe stelt de Eerste Kamer zich op? Hoe taai zijn ze? Of zijn het eigenlijk makke schapen? En uh, dat geeft het kabinet een indicatie of er samengewerkt uh, kan worden. En het kabinet had het graag voor Prinsjesdag uh, behandeld. Maar ik zie het niet op de agenda staan vanmorgen ja. bij, de, bij de Eerste Kamer. kan er nog wel opgezet worden. Maar ja, eh, Bernard Wientjes zijn eh, de werkgevers voor hem. Ik hoop niet dat er politieke spelletjes worden gespeeld. Nou, één spelletje wordt er wel gespeeld. Ik denk dat de oppositie nog wat extra vraagjes gaat stellen. <laughs> zodat het toch nog over Prinsjesdag heen getild wordt. Vertragen, vertragen. Eh, jazeker, eh, dat doen er meer tegenwoordig. Joost Vullings, dank je wel. Vanuit Den Haag. Door naar de sport. Gio Goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, Kogel is door de kerk. We hoorden het van het weekend. Tokio wordt de Olympische stad van 2020. Gisteren werd het worstelen uh, Olympische sport. Of blijft liever gezegd Olympische sport. Is dat wat jou betreft terecht? Nou ja, terecht. Uh, bij ons is worstelen natuurlijk een hele kleine sport. Uh, we hebben er allemaal niet zoveel mee. Uh, lang geleden hadden we nog eens een keer Nederlandse deelnemers... aan het Olympische worsteltoernooi, maar goed, tegenwoordig al helemaal niet meer. Maar ja, het is wel een sport die in bepaalde landen... Uh, nou, zullen we zeggen, nee, niet rond de Middellandse Zee... maar meer toch Midden-Oosten, uh, Turkije, zo richting de, de, de, de Zwarte Zee, de Kaspische Zee... daar is het heel erg populair. Dus die mensen zullen echt staan te juichen. Maar ja, als je kijkt naar de reacties, met name bij squash... Wat bij ons dan toch wel iets populairder is. En honkbal natuurlijk. Ja, Waar we tegenwoordig we uh, ja, toch wereldtop uh, zijn. Uh, dan is het wel teleurstellend ja, dat, worst, uh, dat worstelen het is geworden... en dat uh, met name Honkbal niet uh, verkozen is. Want uh, ja, de Honkballers hadden toch eigenlijk wel een beetje gehoopt... Uh, dat, dat ze de kans weer zouden maken om weer op dat uh, programma te komen. Maar het was echt kansloos, hoor. Worstelen meteen in de eerste ronde, de eerste stemronde. Hè, uh, de, de, er moest een kandidaat afvallen en er zou er eventueel een tweede stemronde komen. Maar het was meteen in de eerste stemronde was het, uh, was het raken... en had worstelen ja, de absolute meerderheid van de stemmen veroverd. En uh, dat betekent gewoon uh, blijdschap daar bij die voor ons kleine sport, maar in sommige delen van de wereld grote sport. Ja, en met historie 776 voor Christus stond het al centraal op de Olympische Spelen. Dat is ja. het. En het is een echte oude, ja, echte oude Olympische sport. Dus wat dat betreft, ja. het is wel te begrijpen. Zo is het. Dan Giona uh, de Vuelta, kwart van de renners, is al naar huis. Gaat deze ronde als een nachtkaars uit? Dat uh, gevoel heb ik wel een klein beetje hoor. Zeker als je naar het afgelopen weekend kijkt. Uh, er stonden twee hele zware Pyreneeënritten op het uh, programma. Nou de eerste rit was. Ja dat noem je dan heel snel episch. Uh, Loodzware Renners die verkleumd afstappen. Renners zoals Luis Leon Sanchez van Belkin. Die gewoon van de fiets afvallen. Ja. Omdat ze het stuur niet meer kunnen vasthouden. En omdat ze trillend op die fiets zitten. Uh, een renner zoals Garate ook van Belkin. Die in de auto bij de ploegleider stapt. Erik Dekker. Een stilstaande auto trouwens. Dat even voor de duidelijkheid. En uh, daar zich aan de stoelverwarming eh, nog weer een beetje opgewarmd heeft. <laughs> schone kleren heeft aangetrokken. En toen zijn race gewoon weer vervolgd heeft. Ja, dat, dat zijn tafereelen die je niet verwacht in een grote ronde. Zeker niet in een grote ronde. Begin september, hè, als het weer in Spanje toch behoorlijk goed schijnt te zijn. Uh, tot aan het afgelopen weekend was het gewoon bijna 40 graden. Ze reden langs de Costa's en er uh, lagen de mensen in bikini langs het strand. En een dag later is het uh, 2 graden op de bergtoppen. Nou, dat maakt dat enorme verschil. En dan krijg je toch een klein beetje te zien wat eigenlijk altijd en het nadeel is van de Vuelta, de Vuelta zit een aantal weken voor het WK wielrennen, dit jaar in Florence... En de deelnemers aan de veldtijd hebben altijd zoiets. Het is heel goed om die veldtijd te rijden om in het ritme te blijven. Maar het is niet goed om heel veel te leiden. Dus wat gebeurt er dan? Dan stapt de een na de ander af. De wereldkampioen is er al uitgestapt. Philippe Gilbert, uh, Tony Martin, de wereldkampioen. Tijdrijden is er uitgestapt. Uh, ja, uh, Belkin rijdt nog met vier man rond. Uh, Van Soleil rijdt nog met vier man rond. Het zijn echt allemaal uitgeklede ploegen. En als je kijkt naar de toppers... Die kijken alleen maar naar elkaar en die maken er eigenlijk ook niet echt een gevecht van. Want ja. we hadden afgelopen weekend dus twee zware etappes. Maar eigenlijk toch wel twee onverwachte winnaars. Ratto en Genier. Dat betekent gewoon dat de grote eigenlijk een klein beetje elkaar in een soort houtgreep houden. En ja, dan loopt, die, uh, dan loopt die koers toch als een nachtkaas uit. Ja, zonde. Want het kan zo'n mooie ronde zijn. De Vorig jaar fantastische ronde. Ja. Dit jaar, ja, twijfel. Heer Lippens, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Klokkenluiders, meld u bij de pers. Publieks is van start gegaan. NOS-nieuwshoofdredacteur Marcel Galouf... vertelt er zo dadelijk over na de verkeersinformatie. Bij de AWB Jolanda van der Velden. Het is eigenlijk nog een beetje hetzelfde gebleven, Marcel. Uh, die A1 die blijft maar lang. 11 kilometer van Apeldoorn naar Amersfoort bij Voorthuizen. Uh, op de A16 Breda-Rotterdam begint het verder ook vast te lopen. Tussen Knoop en Zon, Zul, Randweg Dordrecht, 6 kilometer. En dan verderop tussen de Knoop, de Ridderkerk en Terbrechtseplein... staat het ook helemaal vast. Nieuw is een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht... Wij werken dan nu drie kilometer. Wie misstanden aan de kaak wil stellen en anoniem informatie wil doorspelen... naar de pers kan vanaf vandaag dus terecht bij Publix.nl. Dat is een website waar klokkenluiders terecht kunnen... en dan kunnen ze via internet veilig documenten lekken naar de media. Een initiatief van een flink aantal landelijke media... waaronder NRC, Volkskrant, ANP, RTL en de NOS. Mijn hoofdredacteur is hier Marcel Glaaf. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. En welkom. Um, hoe werkt het, Publix? Ja, het werkt eigenlijk heel simpel. Uh, er is een computer. Als klokkenluider kan je daar documenten naartoe sturen. En de journalist haalt die documenten er weer vanaf. Mm, welke journalist? Van, van en, welk medium? Van die, van die media die je net noemde. En het belangrijkste daarin is, is dat die documenten versleuteld zijn. Zoals de journalist weet niet uh, wie de documenten erop gezet heeft. En op die manier wordt de klokkenluider uh, beschermd. De klokkenluider blijft anoniem, blijft onbekend. Ja, en die klokkenluider geeft wel aan van... Ik wil het naar trouw hebben of ik wil ja, hij, het naar de NOS hebben? Ja, hij of zij kan kiezen naar uh, alle uh, media te sturen... die zich aangesloten hebben bij Publiek. Maar hij kan er ook één of twee kiezen. Dat is aan de klokkenluider. Ja, maar dan moet die site dus zeer veilig zijn. Nou, we weten alles van hekken tegenwoordig. Ja, nou, hoe gegarandeerd is dat? Ja, ik weet natuurlijk niet zo heel veel van zelf. Uh, maar wat ik begrijp van iedereen die hier verstand van heeft... dat hier een methode gevonden is die er echt voor zorgt... dat um, de documenten die hier opgezet worden... Uh, dat die echt zodanig versloteld worden... dat niet na te gaan is waar het vandaan komt. Waar komt dit initiatief vandaan? Uh, hoe weten wij, media, dat daar behoefte aan is? Wij zijn hiertoe gekomen omdat uh, merkbaar is... dat steeds vaker klokkenluiders het heel moeilijk vinden om de pers te bereiken. Wat natuurlijk vaak ontstaat is dat uh, klokkenluiders zelf uh, doelwit worden... nadat ze de klok geluid hebben, als ik het zo mag zeggen. Uh, Snowden is daar een voorbeeld van. Uh, en uh, er was behoefte aan manieren om uh, ja, tot iets te komen... dat klokkenluiders beschermt, misstand aan de kaak stelt... en tegelijkertijd onderzoeksjournalistiek beter mogelijk maakt. Daar is dit het voortgekomen. Maar een klokkenluider kan nu toch ook al, of komt tot vandaag ook al goed terecht bij de NOS? Uh, ja, natuurlijk. Um, uh, en niet alleen bij ons. Nee, ook bij de anderen. Bij, maar laten we onszelf nemen. Bij al, ja. al die anderen. Um, maar wat toch vaak ontstaat is dat um, de, bekend wordt wie de klokkenluider is. En dat kan mensen weerhouden om contact te zoeken met journalisten... om de misstanden die ze aan de kaak willen stellen... Uh, daadwerkelijk aan de kaak te stellen. Dus dit moet hen helpen om dit veilig te doen. En NOS, NOS doet mee om dat inderdaad uh, dan zo goed mogelijk te doen. Zo goed mogelijk te zorgen voor die mensen ook. En het verhaal zo goed mogelijk te brengen. Ja, en het verhaal zo goed mogelijk te, uh, te brengen. Want wat natuurlijk uh, altijd voorop blijft staan... is dat wat een klokkenluider aanbrengt... dat wij wel eerst ons journalistiek werk doen. Dus we zullen altijd eerst uh, volledig uitzoeken... of wij denken dat wat de klokkenluider meldt... dat dat inderdaad zo is. Andere bronnen verzoeken, uh, bevestiging verzoeken. Zo'n verhaal gaan we natuurlijk niet zomaar vertellen. Dat blijft altijd. Ja, um, schrijf je hetzelfde als Wikileaks, op het eind dan hè, met leaks. Dat ja. okay, betekent dat er grote plannen zijn. Of we... Nou ja, dat hangt af van, hangt af van de klokkenluiders. Um, pas als er klokkenluiders naar je toe komen, kan je daar natuurlijk wat mee. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dit gaat functioneren. Ja, nou dat is inderdaad de vraag. Hoeveel komen daar? Is, de, is het ook opgezet uit belang van de media zelf? Wordt gedacht dat er nog heel veel klokkenluiders zijn, dat er heel veel misstanden aan de kaart te brengen? Nou het is zeker opgezet uh, uh, vanuit het belang van de media zelf. Uh, omdat je op deze manier onderzoeksjournalistiek stimuleert. Uh, en en ja. verder helpt. Maar het blijft heel moeilijk in te schatten wat het gaat opleveren. Ja, maar vermoed wordt dat het, ik, als het makkelijker wordt dat er meer komt. Natuurlijk. Dat is natuurlijk uh, de gedachte. Dat, dat uh, het, het stimuleert en dat er dus meer boven water komt. Ja, dus nog niks binnen. Tot dusver niet. <lacht> het is ook het net open. Marksdag geloof. Hartelijk dank voor de uitleg. Goed zo.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 By Rave Be a girl on and I'm sick of the baby. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went by the plane. <laughs> <laughs> be 14 or 40, you lie about your age. A fun, for me, party was followed by a rave. Fly. Will and the People. A holiday. Minor Rimmers vanochtend bij de supermarkt. Ja, daar gaan we naartoe. Inderdaad, Albert Heijn, want die verlagen de prijzen drastisch. Um, we waren vanochtend bij vader en zoon Koot, kleine buurt super, 15,5 meter lang. En die zeggen: ach, het is een truc. Ja, ik denk voor zo'n buurt, super, uh, heel klein winkeltje... met enorme grote dienstbaarheid, kennen de mensen bij naam al ja. jaar en dag. En die gaan het wel overleven, want de mensen die zij hebben... die raken ze absoluut niet kwijt, al gaat Albert Heijn nog zo laag in zijn prijs zitten. Ja, u bent Paul Moes, u bent supermarktdeskundige, zeg ik maar even... Uh, Waarom doet Albert Heijn dit? Ja, Albert Heijn doet dit omdat ze bang zijn van een paar grote partijen in de markt. Er zijn er eigenlijk twee, hè? ze noemen nu Lidl, maar er is natuurlijk ook Jumbo. Nou, als je even ten eerste kijkt naar, naar Lidl, dat is een bedrijf wat discount aanbiedt... maar tussendoor ook hele goede producten in de aanbieding heeft... en rond de feestmaanden echt top assortiment weet neer te zetten... Dan heb je aan de andere kant Jumbo die in iedere prijsstelling heeft die iedere dag laag is. En daar is Albert Heijn ook wel degelijk bang van. Dat noemen ze niet zo expliciet in de pers, maar het is wel zeker het geval. En dat is de truc. En daarom moeten ze doen. Die prijzen verlagen. We gaan straks naar een Albert Heijn-vestiging in Utrecht. Het NOS Radio N-journaal Media Overzicht. Met Gert Kluuk.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 Als Obama morgen het tijd niet weet te keren... in wat nu al de belangrijkste toespraak van zijn presidentschap wordt genoemd... koesten de Verenigde Staten af op een ongeluk van historische proporties... voorspelt de krant. CNN interviewde gisteren de stafchef van het Witte Huis. Volgens de stafchef is het bewijs dat Obama heeft niet 100% waterdicht Gezond verstand is voldoende om te weten dat het regime een gifgasaanval in Damascus heeft uitgevoerd. En het gezond verstand wordt ook gebruikt om te weten welke risico's de Verenigde Staten nemen bij een aanval in Syrië. Dennis McDonough legt uit. For more than two years now, the president has been very restrained. His restraint is in the, his evidence of our strength in this. And we have to obviously be very careful and very targeted and very limited in our engagement. So we do not get dragged into the middle of this. And then there is obviously a risk of reaction. En uh, retaliation against us or our friends. We we're uh, obviously providing for and planning for every contingency in that regard. And we we'll be ready for that. De ja, Verenigde Staten is uh, klaar voor alle mogelijke uh, gevolgen van zo'n ingrijpen, zegt McDonough. Hoort u meer over straks na acht uur. Zo verzekeraars maken zich zorgen over de fusie tussen van Ziekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden, meldt het Financieel Dagblad. De verzekeraars vrezen dat hiermee de concurrentie in het geding komt. Met de fusie zou Den Haag gedomineerd dan gaan worden door twee grote ziekenhuiscombinaties. Zorgverzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen over de inkoop van zorg. Hoe meer concurrentie er is in de regio, hoe selectiever er kan worden ingekocht. Omroep West besteedt onder meer aandacht aan oud-PVV'er Van Doren. Hij begint een islamitische partij. Van Doren wil een jonge, frisse partij om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen, schrijft hij op Twitter. Het wordt tijd dat we als islamitische gemeenschap onze verantwoordelijkheid nemen, zegt hij daar. Over de oprichting van zijn nieuwe partij. Van Doren grapt dat hij hoopt dat het kabinet niet te snel valt, want hij heeft nog wel wat voorbereidingstijd nodig.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 En vandaag kiest Noorwegen een nieuw parlement. Onderwijs en zorg zijn de thema's. Over Breivik gaan we het niet meer hebben, schrijft NRC Next. Twee jaar na de schietpartij op het eiland Utoya lijkt Noorwegen weer normaal. Sterker nog, na de verkiezingen van vandaag gaat de partij waar Breivik lid van was misschien wel mee regeren. Leest u meer over in NRC Next. Dan hebben we om 5 voor acht nog een nieuwtje. Want de financiële topman van KPN stapt op. Per direct heeft het telecombedrijf zojuist bekendgemaakt. En economie-redacteur Merel Stikkelorum is dan al hier. Merel, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe onverwacht en plotseling is dit? Uh, ja, dat is heel plotseling. Eigenlijk ook voor KPN. Erik Hageman, deze CFO, was nog maar anderhalf jaar de financiële topman bij het bedrijf. Voorheen werkte hij bij banken uh, sinds 2005 bij KPN. Waar hij uiteindelijk de topman van, de, van het bedrijf in België uh, werd. En toen dus opgeklommen naar de financiële top... Dus ja, het is natuurlijk heel onhandig uh, voor KPN om op dit uh, moment een financiële topman uh, kwijt te raken. Ja, dan denk je gelijk natuurlijk. Hij is het niet eens met het beleid van KPN en Amerika Mobiel. Ja, dat zou je denken, maar uh, in het persbericht dat KPN heeft uitgegeven wordt dat uh, met klem uh, alvast uh, ontkracht. Um, ze zeggen het is om persoonlijke redenen, het heeft helemaal niks met Amerika Mobiel te maken uh, met die dreigende de overname... Dus uh, uh, ja, daar moet je absoluut niet aan denken. En ook uh, dat dit zo plotseling komt, nou ja, Dat geeft ook wel aan dat het, uh, uh, dat het misschien wel iets inderdaad. Uh, ja, dat zal wel zo zijn als KPN dat zegt: dat het iets in de persoonlijke sfeer is en helemaal niets met Amerika Mobiel te maken heeft. Dat zou kunnen. Maar uh, KPN, je geeft het al aan, heeft dan wel een probleem in deze tijd: de financiële topman verliezen. Ja. Is er al iets bekend over een opvolger? Want die zal snel moeten komen. Nee, daar is helemaal nog niks over bekend. KPN zegt daar zo snel mogelijk wat over uh, uh, te melden als het zover is. Maar vooralsnog is niet duidelijk wie Erik Hagewan gaat opvolgen. Goed, Merel Stikkeloon van de economieredactie... over de financiële man van KPN die dus opstapt. Nou, mocht er meer bekend worden, dan hoort u dat natuurlijk. Na acht uur hoort u in ieder geval al meer over de arbeidsmigratietop. Wordt vandaag gehouden. We gaan ook naar de Verenigde Staten, want zoals u net al hoorde... wordt het een heel belangrijke week voor president Obama. Krijgt hij voldoende steun voor militair ingrijpen in Syrië? Blijft u luisteren. kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen om half negen. Grote en dol. Het doelpunt van het Nederlands elftal Andorra Nederland. Komt die bal voor en wordt er ingekopt. Nee, wordt van de doelijn gered. En West langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.